Maar liefst uh, twee mensen over het uh, carnaval. Edwin de Kok, de voorzitter van de stichting carnaval. En Dennis van Os als coördinator van de jubileumcommissie. En ze stonden met een groot artikel in het Goorles Belang. We gaan het dus uitgebreid hebben over het carnaval in zijn algemeenheid. En het uiteraard over 44 jaar Goorlen. En de andere gasten zijn wethouder Theo van der Heijden en Marije de Haan over de plaats van de kermis in ons dorp. De kermis haalt behoorlijk de pers de, de, de laatste tijd. Van waar moet hij terugkomen? Daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Maar als eerste uiteraard altijd weer ons rondje. Wat was er in het nieuws? Lokaal nieuws, mag ook internationaal nieuws zijn. En we beginnen altijd eerst met de dames. Marije, wat is jouw nieuws? Nou, mijn nieuws is eigenlijk een artikeltje... van het, Brab in het Brabants Dagblad van zaterdag... Met de grote tekst erboven, raadsleden kunnen het wel. En dat is geschreven door Berry van het Westeinde, dat is onze raadsgriffier. Ja. En hij is bestuurslid van de Vereniging van griffiers, Dus niet. Had het ja, dat ook. Ik had het ook meegemaakt. Gemaaid met het, me het gras voor de voeten weg. Ja, ja, nou, dat vind ik niet erg. Nee. Want uh, in zoverre hebben we waarschijnlijk dezelfde dingen aangekruist. Ik zal er, om een lang verhaal kort te maken, hij komt op. Voor uh, uh, de raadsleden, ook in kleinere gemeentes, er waren uh, kritiek dat het lastig was om uh, nieuwe uh, raadsleden kandidaten te vinden, in, vooral in kleinere gemeenten. Ja. Ja. En uh, Berry stelt, en dat doet mijn hart natuurlijk deugd, dat in Goorlen is er weer ingeslaagd om talent aan zich te verbinden. Ja. Heeft hij ge gezien bij de nieuwe lijsten. En... Uh, dat is op zich een positief nieuws en verder houdt hij een, toch een pleidooi voor het goed uh, ondersteunen van raadsleden, goed uh, scholen van raadsleden. Maar ook dat de gemeente, het college en de ambtenaren, dat ze het eenvoudig en begrijpelijk moeten houden. Want raadsleden zijn allemaal is het, zijn volksvertegenwoordigers... En die hebben allemaal gezond verstand en die hoeven geen academische titels te hebben en niet doorgeleerd te hebben om het bestuur van de gemeente te kunnen volgen. Dus ik heb ook de stelling eigenlijk in de loop der jaren, hoe meer tekst er in een stuk staat, hoe meer achterdocht je krijgt van wat wordt hier verhuld. Want een goede scribent kan een stuk zeer eenvoudig schrijven en ik denk dat dat een hele mooie opdracht is voor het nieuwe... Raad, dat ze daarop uh, aandringen, want er komt natuurlijk geweldig veel, dat moet ik even nog zeggen, geweldig veel naar de gemeentes toe aan verantwoordelijkheden. De budgetten worden zowat verdubbeld en de gemeente krijgt veel meer verantwoordelijkheden dan in het verleden, dus veel meer op hun bord. Nou, maar je met een, een vrouw uit de praktijk al sinds jaar en dag hier in ons dorp... Geef eens even een waardeoordeel. Want als er iemand iets over kan zeggen, ben jij het wel. Hoezo een waardeoordeel over wat? Over de stukken die je voorgelegd krijgt. Zijn het begrijpelijke stukken? Of zeg je van nou, er wordt uh, te veel verhuld? Nou, ik vind in de loop ik der de jaren. Uh, ik vind het in de loop der jaren is het absoluut verbeterd. Uh -huh. uh, dus er wordt steeds meer, inderdaad. Uh, toch de vraag. Ik weet nog inderdaad dat het nog. Nee, dat het echt erg was. Uh -huh. uh, en tegenwoordig zijn de stukken inderdaad over het algemeen redelijk toegankelijk, ja. Ja. Uh, maar er kan nog verbetering zijn. In de kretologie, de termie, termen, soms kun je wel eens zinnen eruit lichten dat je denkt, wat moet je hiermee? Ja. En dan moet je er toch van uitgaan dat het gemiddelde raadslid gewoon gezond verstand heeft. Ja, ja. Kijk, maar, ik vond het overigens een goed stuk hoor, van, uh, een heel, heel goed leesbaar stuk ook. Maar hij zegt op een of moment, ook zijn er steeds minder mensen lid van politieke partijen. Reden genoeg om onze zorgen te maken over onze representatieve democratie. En dat baart me dan wel zorgen, Gerard. Hoe kijk jij eraan? Dat is ook een probleem. Ja. Dat is een probleem. De samenstelling, de gemiddelde leeftijd, uh, gaat volgens mij naar de 60. Dat is al iets uh, wat je toch liever niet ziet als afspiegeling daarnaast. Is het is natuurlijk voor heel veel mensen die werken heel moeilijk om het te combineren. Maar ook qua opleidingsniveau lijkt het alsof daar steeds meer eisen aan, uh, aan worden gesteld. In plaats van het bevattelijk te maken. Als ik even naar het CDA kijk. Jan Schelkes was volgens mij niet lang naar school geweest. Maar hij wist toch perfect te begrijpen uh, wat er allemaal speelde in de, in de gemeente. En dat soort mensen mis ik nu inderdaad. Ja, gezond verstand. Ja. Ja. Gewoon, waar gaat het nou eigenlijk echt? Wat wil je nou vertellen? Ja, ja, ja. En dat is mijn frustratie wel eens met heel, daarom zeg ik wel eens ongenuanceerd Hoe meer tekst, hoe meer achterdocht. Dat klopt Er stonden een paar interessante van die, van die one-liners in. Een goede gemeenteraad weet vooral wat er leeft in de samenleving. Ja, is ook zo. Ja. Het is goed dat ook mensen met minder opleiding of werkervaring in de raad zitten. En een goede raad zorgt voor goede professioneel ondersteuning bij het raadswerk. En daar hebben jullie heb geheid er allebei een oordeel over. En ik denk dat het hier in Gorle ook best wel redelijk loopt allemaal. Dat is mijn indruk, zoals ik als buitenstaander er naar kijk... en wel eens met raadsleden erover praten en zo... dan denk ik dat het niet verkeerd gaat hier. Wij hebben uh, hier een uitstekende griffie, mag ik wel zeggen. En de griffier, uh, wat dat betreft... Uh, Vind ik het wel mooi en vind ik dat hij ook echt wel een pluim verdient. Want hij zet zich zeer in om mensen in deze te begeleiden. En als je niet zo handig bent om dan toch, uh, laten we zeggen, soms wat te sturen. Hij is altijd heel erg niet politiek bezig. Mm -hmm. dus hij, ja, dan vind ik het woord sturen een beetje ongelukkig. Als ik het nee, zeg, maar het is meer sturen redactioneel bedoel ik dan. Nee, nee hij uh, ondervraagt degene die iets wil. Van wat wil je, laten we zo zeggen. Zeg maar, nee, dat doet maar, hij maar goed. Een, een nieuwe kandidaat heeft zich bij jullie gemeld, hè, bij, bij het CDA. Uh, Norbert de Vries. Die is een uh, jarenlid overigens hoor. Een? Die is al jarenlid, dat is geen nieuwe kandidaat. Nee, maar hij, hij, hij wil nu lid van de gemeenteraad worden. Ja. Nou. Iedereen kan dus dat. Dus ik ben, ik ben even op internet gedoken, want daar kun je alles op terugvinden. En uh, hij had het over een stuk wat destijds geschreven werd... waarin men aangaf dat er weinig uh, zeg maar nieuwe aanwas uh, was. In dit geval dus wel. Een hoogst curieus idee, is hij... als er werkelijk onder brede laag van de lokale bevolking... al was het maar een grijntje belangstelling voor de politiek zou bestaan... was de publieke tribune tijdens raadsvergaderingen wel aanmerkelijk beter bezet. Dus is zijn opmerking van er is totaal geen belangstelling vanuit zeg maar, de mensen. En verder zegt hij, politiek is geen theater, het is geen voetbalwedstrijd het is geen vermaak. Politiek is je in zaken verdiepen, nadenken, overleg voeren en besluiten nemen. Politiek is hard werken en stank voor dank. Nou, Draaft hij hier een beetje door? Uh, hij zegt het wel erg puntig. Laten we het voorzichtig zeggen. Maar hij heeft in essentie gelijk. De mensen. En dat kun je de mensen niet kwalijk nemen. De maatschappij is natuurlijk geweldig veranderd. Er komt een stortvloed van informatie op je af. En wat gebeurt er in het dagelijks leven? Als het je raakt. Dan word je, krijg je belangstelling voor de politiek. En laten we heel eerlijk zijn. Jonge mensen zijn niet vreselijk geïnteresseerd. In ouderenzorg. Uh, uh, uh, oudere zorg. Ik bedoel, dat kun je ze wel kwalijk nemen, maar dat zijn ook mensen. Daarom vind ik het wel goed wat Berry in dat stukje schrijft. Die schrijft ook uh, mensen die bijvoorbeeld weten wat het is om een minimumloon te verdienen of jong en student zijn. Dat is natuurlijk wel interessant, want het moet een brede volksvertegenwoordiging zijn. Dus ik vind dat Norbert heeft gelijk als hij zegt het moet geen theater zijn. En wie is de leukste thuis? Kijk, we hebben nou Kouwenberg nou al zo lang gehad... Ik vind persoonlijk... Dit is even persoonlijke... Ja, nou, daar ga je niet over. Daar ga ja, ik ja. niet over. Daar ga ik niet over. Wil hem weg. Norbert komt. Dat kan toch? niet schelen. Maar als je Norbert... Even toch op de persoon zit. Als je Norbert... Die draait mee in de commissie. Uitstekend. Ja. Gedegen. Ja. Hij is op het juiste moment... Uh, hij is altijd goed geïnformeerd. En als ja. hij stukjes schrijft... Heeft hij een andere rol. Ja. Dus eerlijk ja. is eerlijk... Doet zijn werk vertreffelijk. Ja. Nou... We gaan kijken of je, of je erin komt. Ik ben razend benieuwd. Maar we zijn nog steeds met het rondje nieuws bezig. Theo, had jij nog het nieuws te melden? Nou, het enige is als je kijkt, je oor te luisteren, eh, en wat er allemaal gebeurt in, in Goorlen. Hè, dan, hoeven, zijn, dan vind ik dat we trots mogen zijn op onze gemeente Goorlen. Kijk dat iedereen toch weer Europees kampioen is geworden. Maar als je ook kijkt naar de jonge judoka's van Jan de Rooij die toch diploma's hebben of medailles hebben gehad, als je kijkt naar onze springruiters, als je kijkt naar activiteiten in ons dorp. He, met betrekking tot, uh, ja, je kan, het, ik vind het bruist en het leven in ons dorp en daar mogen we best trots op zijn. Als je nu ook kijk 44 jaar carnaval, we gaan er straks wat meer over horen. Dan zeg je, kijk, er is toch een, een, een, een, een drive, een beweging in ons dorp die gewoon leuk maakt om hier te, komen, om, om hier te wonen en nu ook te komen wonen. En ik vind dat moeten we goed uitdragen. Helder verhaal. Edwin. Nou, ik sluit me daar uh, heel graag bij aan. Ja. Ook wil ik even graag terug... Uh pakken naar het eerst onder die raadsleden. Nou, die ja. hebben wij elf die dat heel goed kunnen binnen onze carnavalstukken. <lacht> dus misschien zouden die ja. ook een plaatje willen nemen op de, op de tribune om daar ook een, een, een volksvertegenwoordiging zo kenbaar te maken. Ik denk dat dat altijd goed is. Zeer gemaleerd gezelschap. Wat zegt u? Of gaan jullie meedoen als lijst 11? Nou ja, <laughs> we hebben natuurlijk al druk genoeg met het, uh, het, het organiseren van het openbaar carnaval in ons, ja. uh, in ons mooie ballenfrutterschat. Want zo heet Goorlen tijdens de dagen. Uh -huh. en, uh, maar ik denk wel dat, dat, het, dat doordat we een zeer gemeleerd gezelschap hebben uh, in onze raad. Uh, vertegenwoordigt dat misschien heel goed de uh, politiek op, uh, op het gemeentehuis. Ja. Maar dat uh, even terzijde. Oké. Okay. Uh, wat ik ook uh, in gedachten had, was natuurlijk die mooie prestatie van Irene Wust. Ja. Het uh, uh, is toch weer iemand die Goorland toch duidelijk op de kaart zet. En wat ja, voor Goorland toch uh, zeer leuk is om dat uh, mee te maken. Ja. Verder uh, de, de eeuwige discussie: waar komt Goorland bij? Blijft Goorland zelfstandig of wordt Goorland toch weer samengevoegd tot een grotere gemeente? Zoals die dan ons, ons voorstadje heet, Tilburg. Maar dat is een discussie waar ik, waar ik dan wel leuk vind. Is dat mensen dan gaan reageren en gaan zeggen van... Hey, zullen we weer die zandzakken weer oppakken? En zullen we weer eens op de, de volgende die zandzakken neerleggen? Dat is toch een mooie beweging. En dat laat dan weer zien hoe... Veel beleving er is bij onze gol. En dat is een goede zaak, denk ik. We kunnen niet in die kristallen bol kijken, maar ik heb het idee dat het golemaal wel redelijk zelfstandig blijft Ik ben er niet bang. Ik ben er niet bang voor. Dat wij dat wij samen gaan met Tilburg. Maar, ik ben er al dan niet, van over, niet van overtuigd. Dus ik heb het volste vertrouwen in de, in de politiek. En ik vind dat we ook zelfstandig moeten blijven. Absoluut. We doen het als, als grote gemeente goed. Dus uh, weg van Tilburg. We kunnen ons niet gebruiken. Nee, Dennis. Dennis, had jij nog iets nieuws te melden? Nou, het nieuws is eigenlijk is eigenlijk inderdaad van mijn voeten weggemeid. Ik wou het ook weer over ons Irene hebben. Want ik vind het, ja, ik vind gewoon een prestatie als je dat zoveel jaar eigenlijk aan kan houden, een echte gouden meid. Het is gewoon een plan. Ze is ook hartstikke stabiel. Ze is al jaren aan de bak, hè? En Dat is beter. lekker, ja, ze wordt steeds beter en blijft gewoon er zelf dus dat vind ik het mooiste. Ik vond het eigenlijk wel leuk, in de krant stond een, uh, vandaag een groot artikel en toen zei ze, vond ik wel een hele grappige opmerking van haar. Uh, wel hoop ik dat ze me van het ijs aftrekken als ik, net zoals Claudia Pechstein, op mijn 41ste nog steeds rondjes schaats. Tegen die tijd heb ik twee of drie kids. <laughs> nou, ik wens ze iedereen van harte, maar oh, eerst ja. nog even wat tiels binnenhalen ja. en, uh, en dan pas aan de kindjes beginnen, zou ik zeggen. Uh, Gerard, had jij nog nieuws? Ja, nu we toch aan het bruisen zijn, is er iets dat iets minder bruist. Dat is de lokale omroep. Ja, ja. Uh, daar wou ik het nu niet uh, over hebben. Maar in de sfeer van complimentjes ook toch even. Want ze hebben pas in het Brabants Dagblad een uitgebreid interview gehad. Een paar bestuursleden zijn toch opgezadeld met uh, proberen het boel drijvende te houden. En ik vind dat ook best is gezegd moet worden dat ze dat doen. En dat ze dat veel kruim kost. Uh, en dat ik daar respect voor heb. Ja, en ook uh, vond ik het uh, glazen huis. Een ja. schitterend, een mooi initiatief. Ja. Ja. Ja. Laten we hopen dat het dat de log overeind blijft. Maar nou, ik bedoel, er zijn de laatste woorden nog niet over gesproken natuurlijk. Hè. Ja. We bestaan al meer dan 40 jaar, maar nou ja, we wachten even af. Een klein kritisch puntje had ik nog. Nog één? Ja, want ik woon naast plein 1803 en daar staat elke vrijdag de plastic container. En het lijkt wel alsof die elke week kleiner wordt en er steeds meer mensen komen die er wat in willen gooien. Dus ernaast gooien. Maar... Goede ontwikkeling. mensen ja, ja, meer inzamelen. Ja. In Riel staat er elke dag één. Dus ik zou ja. zeggen, als er gore nou krijgt wat Kermeriel ook heeft, ja. dan zijn we allemaal gelukkig. Ja. Want in Riel staat er elke dag, staat er altijd. Uh, ja. ge... Vanuit de gemeente zet, wordt aangewerkt. Oh. En vermoedelijk wordt het zo dat uh, bij iedere ophaalbeurt er ook direct in een, in een wijk komen er meerdere containers staan om je plastic kwijt te dragen. Dat is, dat, is, dat is wat op dit moment waar we aan het werken zijn. Dus die komen ook continu staan? Nee, niet continu staan. Die gaan dus meedraaien met, met, met, met een bepaalde loop. Als op die dag bij jou vuil wordt opgehaald, dan komt er in die buurt van een wijk komt er een container te staan. Dus... Waar, waarom niet net als in Giel gewoon altijd één staan? Ja, dan moet je, je, moet, je moet ook proberen mensen te verleiden om niet te ver te lopen om zoveel mogelijk in te leveren. Nou, ik kan je vertellen dat ze niet lopen. Ze komen met de auto. De auto die parkeren ze onder de container. Maar het is, het is wel een goede ontwikkeling <laughs> dat het, het plastic klein. gescheiden ja. wordt, uh, wordt ja, gehouden. Maar daarom dat uh, doen mensen aardig hun best. Ja. Oké, okay, nou ik had nog één nieuws Want jullie hebben inderdaad het gras voor de voeten weggemaaid. Maar er stond ook uh, vandaag een leuk artikel in de krant over niet elke school wil excellent zijn. Okay. En toen dacht ik zo van, goh. Het, is, het wordt vandaag een spannend dagje voor 71 scholen, want die horen dus van de staatssecretaris of ze het predicaat excellente school mogen gaan voeren. En daar hebben zich 102 scholen voor aangemeld, maar sommige delen van het land niet. En met name ook in West-Brabant had men niet al te veel interesse. Even kijken. De verkozen zijn gelijkelijk over het land verdeeld, hoewel twee regio's als, niet, als enige niet vertegenwoordigd zijn. Dat is West-Brabant en Twente. ...en in Breda zelfs helemaal niet... ...omdat ze daar uh, hebben afgesproken... ...we willen niet dat één school demarreert... ...door excellent te zijn. Zouden er Goordense scholen daarvoor... ...zich hebben opgegeven? Uh, zegt het jullie iets, Gerard? Heb jij er iets van vernomen? Ik heb het niet gehoord. Nee, ook, jou, ook niet, Marijn. Volgens mij zijn alle Goordense scholen excellent. Daar hebben wij helemaal geen... ...stickertje voor nodig. Ja, maar, maar, maar, dat vinden wij maar. ze krijgen van de staatssecretaris het predicaat. Uh, excellent, uh, niet van jou. Ja, het resultaat zijn de Goordense uh, kinderen... Ik ben toch eigenlijk wel benieuwd of er scholen zijn die dit uh, inderdaad he, hebben gekregen. Ik vond een leuk artikel. Goed, we gaan onderwerp 1. Edwin en Dennis, jullie zijn niet van niks gekomen. Groot artikel in het Goordes Belang. Het Goordeske carnaval, 44 jaar. En uh, als je op internet zo eens gaat neuzen, dan komt er dus van alles tegen. Van alles tegen... Het is onvoorstelbaar wat er allemaal zeg maar, op carnavalsgebied te doen is. Maar ja, carnaval het is eigenlijk net zo'n traditie als de drie koningen zingen, hè? Al sinds jaren en dag. En sleutelbegrippen of sleutelwoorden bij, bij carnaval... ...zijn bijvoorbeeld de sleuteloverdracht. Dweilorkesten, kwam ik tegen. De 11 van de elfde, De carnavalsoptocht. Prins en gevolg. Betogen in dialect, ofwel de tonpraat. En dan vaak zijn veel carnavals... ...die hebben dan officieel nog een motto. Dat hebben jullie ook. Kijk maar, Kijk, maar we dood, het wij vieren het goed. Met 44, uh, knap verzonnen. Wie heeft dat bedacht bij jullie? Die, dat, dat motto. Is het zomaar spontaan aan het brein ontspoten? Of is er echt goed over nagedacht? Nou, het is zo dat bij, bij, binnen de stichting is een traditie om uh, uh, ieder jaar... Om uh, door iedere inwoner van Goorlen, die mag een, een motto, wat hij mooi vindt, mag die inzenden. Mm -hmm. En tijdens uh, carnaval op zondagmorgen, daar wordt uh, het motto gekozen uit alle inzendingen. Ja. En ieder jaar kunnen wij wel verblijd zijn met een honderdtal inzendingen. veel allerlei verschillende motto's die ingestuurd worden. Mm -hmm. En daar is dan... Een, een, een, een commissie wordt daarvoor samengesteld... en die bestaat daar meestal... iemand die uh, in de optocht meeloopt... iemand die in een, in een muziek... Uh, speelt. Uh, in, in, uh, afgelopen jaar... hadden wij de man van de burgemeester... in, uh, in het comité zitten. En zo'n man of vijf... Uh, die dan uh, al die motto's langsloopt... en gaat kiezen wat is het leukste motto... voor het volgende jaar... <kijkt> Daarbij zijn een aantal criteria die, uh, die uh, aangenomen worden. Van, je moet er iets mee kunnen met dat motto. Je moet het uit kunnen dragen tijdens de alsoptocht. Je mm -hmm. moet er een liedje op kunnen schrijven. Uh, het, het, uh, het moet netjes zijn. Het mag niet verleiden tot iets uh, minder netjes. Als ik het zo uit mag drukken. Moet je vaak dan zeg maar de rode pen hanteren? Dat valt echt reuze valt mee. mee. Ja. Ik, heb, uh, ik heb nu de afgelopen vier jaar uh, als voorzitter die, uh, die taak op me genomen. Je bent aans... vier jaar voorzitter? Je bent nu voor het vierde jaar voorzitter. Spontaan aangemeld of ben je aangedragen als van, dit is het, de, de komstige voorzitter van, van de carnavalstichting? Hoe, hoe word je dat voorzitter? Dat, uh, dat word je gevraagd. Oh. Het moet iemand doen. En dat vlijt iemand. Ja. Maar, ja, ja, ja. Maar nou ja, goed. Uh, kijk, er zijn mensen die, die heel goed zijn in, uh, in, in voorzitter zijn. En er zijn mensen die heel goed zijn in niet voorzitter zijn. Maar die toch van hele grote waarde zijn voor een stichting Als vrijwillig medewerker. En ben jij een voorzitter of ben jij een niet voorzitter? Ik ben er een beetje tussenin. Ja. Dat moeten je even naar toelichten. Uh, nou ja, ik ben in, in, in principe ben ik een, een stuurder... Uh, ...waarin je wilt uh, laten zien dat de gemeenschap, de gehele stichting samen, het werk moet verzetten. Dus op het moment dat je kunt sturen zodat mensen bereid zijn om dat te doen... ...en zelf niet uh, achterover gaat zitten leunen van jullie moeten dat allemaal doen. Nee, als je uit wilt dragen dat we dat gezamenlijk moeten doen... ...dan pas, vind ik, kun je een mooie stichting sturen. Ben jij in het dagelijks leven ook sturend bezig of is het een volstrekt andere functie? Dat, dat is wel een volstrekt andere functie, maar mm. wel manager uh, in die zin. Dus het sturen dus, is je... Het sturen heb ik in mijn dagelijks leven ook wel mee te maken. Maar goed, even maar... terug te komen op het motto, want dat was je vraag eigenlijk. Ja. Als ik tenminste zo vrij mag zijn. Gekekt, ja, uiteraard. <laughs> Gekekt maar wat gedoet. Wij vieren het goed. Dus we... Uh, Zoals ik zei, dan heb je dus die commissie die je daar uit al die inzendingen uh, die, die motto's gaan kiezen. En meestal doen we het dan zo. Ieder mag dan vijf motto's kiezen uit heel die rij. En die vijf motto's die leggen we weer bij elkaar. Dan gaan we over discussiëren van kunnen we daar muziek op maken? Is die leuk in de opdracht? Kun je het goed uitbeelden? Nou, en dan blijven er twee over. Drie. En dan gaan we daar weer verder over discussiëren. En uiteindelijk komt er dan een motto uit wat dan op dinsdag... Uh, met op het einde van het carnaval bekend wordt gemaakt in dat jaar. Dan kunnen mensen heel het jaar nadenken van... Hoe, welk liedje ga ik schrijven? Hoe ga ik het uitbeelden in de opdracht? Uh, hoe ga ik me verkleden? Uh, al dat soort dingen kun je daar dan aan koppelen. Maar jullie hebben al een uh, grote bijeenkomst gehad hè? afgelopen zaterdag 11 januari bij, bij Moeder Lip Lab. En uh, Daar is in oh feite al, al gevierd, zeg maar. En, uh, maar wat, wat staat er allemaal te gebeuren? want? Nou, we hebben in, het, in het jubileumjaar uh -huh. hebben we, wat je zojuist aangaf, het afgelopen zaterdag een geweldig jubileumfeest uh, gehad. Waar heel veel verenigingen uit ons uh, dorp en uh, heel veel stichtingen uit, uh, bevrienden, uit de omgeving uh, welkom zijn uh, geweest. En daar ontuurlijk mooi feest hebben gehad. Uh -huh. We hebben er heel veel warme uh, felicitaties mogen ontvangen. En dat laat dan ook zien dat. Op het moment dat je zoveel mensen naar je toe willen komen... laat het ook zien dat schoorle gewild is bij je. En eh, dat de mensen je aardig vinden... en dat ze met jou carnaval willen vieren. Want carnaval vieren is niet wat heel veel mensen denken... vijf dagen bier drinken en nergens naar kijken. Carnaval vieren is heel iets anders. Carnaval is cultuur. Carnaval is iets wat van binnen zit, in je ziel. Als je dat uit wil dragen... als je dat wilt voelen, dan vier je carnaval. En carnaval... Dat betekent dus dat je op het ene moment bij je jongeren zo is. En dat je daar met al die jongeren volop horst en doet. En het volgende moment zit je in het verpleeghuis. Waar zieke mensen die niet naar een carnavalsfeest kunnen gaan. Mm -hmm. het wel geweldig vinden als daar zo'n prins met zijn gevolg een bezoekje komt brengen. Mm -hmm. En ook daar een woordje wil doen. En ook daar een keer een rondje wil lopen. Die mensen kijken ernaar uit. En die verschillen, die grote verschillen tussen. Uh, die jongeren en die ouderen, dat maakt het nou zo mooi. Het is een lach en een traan. En dat is daar ook echt... Tijdens die vijf dagen carnaval is dat het enige wat je ziet. Als je het goed wil doen. Als je het goed wil luisteren naar die ziel wat carnaval is. En dan kun je goed carnaval vieren. Maar ik las ook in het artikel dat er ook diverse carnavalsverenigingen inmiddels ter ziele zijn gegaan. Er bestond daar heel veel in gehoorlijk. Ja, maar het is een beetje zeg maar, een komen en gaan van. En, uh, waar ligt dat aan? Is dat jeugd die afhaakt? Is dat, heeft men er dan genoeg van? Waar is dat dan? Want ik bedoel, mensen willen toch graag feestvieren. Een beetje gek doen. Flauwe kulden, maar ook serieus zijn. Maar hoe komt het dan dat een carnavalsvereniging ophoudt te bestaan? Er ja, zijn... Ik, naar mijn mening zijn er verschillende oorzaken. Uh, de maatschappij is veranderd. Hè, dat weten we allemaal. Uh, vroeger uh, had men niet zo heel veel om te doen. Men ging wel eens een keer naar de bioscoop. Maar als je de dag van vandaag kijkt. Dan wordt je zo ontiedelijk veel aangeboden. Wat je kunt. Ga, ga op internet kijken. En wat je in het weekend al niet kunt doen. Er zijn zoveel keuzes. Dus mensen maken keuzes. Uh -huh. Vroeger was er geen wintersport. Tegenwoordig is er veel wintersport. Dus mensen gaan een andere keuze maken. En zo denk ik dat dat de reden is waarom dat karnevalsverenigingen steeds minder leden krijgen en in elkaar krimpen en uiteindelijk opgeheven worden. Er komt geen vernieuwing in. Maar het positieve daaraan, en dat is wat je de laatste jaren toch ziet, is dat er vanuit de jeugd weer nieuwe uh, initiatieven komen. Zijn de laatste twee jaar zijn er weer drie verenigingen, bouwgroepen opgericht. We hebben een geweldige bouw al uh, tot onze beschikking gekregen. In de kerkstraat, hè? Dat in de ouwe kerkstraat. Ouwe van Jan van Bezouwen. Het ouwe, ja, nou goed. Wat je daar ziet, hoe enthousiast die jongere gasten daar bezig zijn in zo'n hal. Heel de week door, iedere avond zijn ze daar aan bouwen aan die opdracht. Dat, dat samenvoegen, dat gevoel samen, dat zorgt ervoor dat er weer nieuwe verenigingen opstaan. En het uh -huh. en, en, en, en carnaval weer opnieuw leven wordt ingeblazen. En dat is het mooie uh, wat, wat wij dan in het openbaar kunnen organiseren. Dat die groepen opstaan. Dennis, jouw functie is uh, coördinator van het hele feestelijk gebeuren. En, uh, hoe, wat houdt dat in? Nou, we hebben, met vijf personen hebben wij de commissie gevormd uh, om het 44 jaar uh, te vieren. En daar heb ik uh, de eer gehad om dat een beetje mee te coördineren. Dus uh, ik ben eigenlijk uh, ook al uh, een aantal jaren bij de stichting. Ik ben uh, zelf begonnen in de jeugdraad. Dan ben ik uh, coördinator van de jeugd geworden... Heb ik een jaar of twintig voorgehouden, ben bestuurslid geweest tussendoor. Vanuit de stichting ben ik nu nog uh, ook betrokken bij de organisatie van het Fruttersfeest. Mm -hmm. dus de Jongere carnaval. En uh, toen ik twee jaar geleden met bestuur ben uh, gestopt. Uh, heb ik eigenlijk zelf de kennen gegeven. Nou, ik wil nog wel uh, ja, de Commissie 4 voor dit jaar uh, mee op touw zetten en kijken ja. dat we iets moois uh, ervan kunnen maken. En zo toen uh, ben ik eigenlijk in de Commissie 4 voor dit jaar uh, terechtgekomen. Ja. Het feest afgelopen zaterdag, was het een uh, gigantisch succes? Met mm. veel bezoekers ook? Echt? Ja? ja. Ik denk als we een grotere zaal hadden gehad, want het, het, het, het, het zat echt standstof. Theo Stik Kun in de uh, meter geweest, Theo. geweest, ja. ja, ja. ja het was dat was hartstikke gezellig. Ja, Jij bent ook een, een carnavalvierder? Ik kom uit Leiden en we <sus> hebben alleen Leiden ontzet. Zut. <sus> <sus> maar daar vieren we wel kermis. <sus> ja, ja. Maar carnaval heb ik hier geleerd, in, uh, sinds 1981. En uh, het, als ik iets mag zeggen, ik, het mooiste vond ik persoonlijk, ja, omdat ik zelf zo lang betrokken ben bij de stichting. We hadden ook alle oud-prinsen en alle oud-jeugdprinsen ja. uitgenodigd. En ik geloof dat we in totaal 36 oud-jeugdprinsen en oud jeugdprinsen -ja bij elkaar hadden. En die we waren het... allemaal op... Nou, ze waren niet allemaal, nee, maar, nee, maar we, hadden dus al heel veel. we hadden 36 personen. Want we waren er dus bij die twee keer prins zijn geweest. We hadden een jeugdprins die drie keer prins was geweest. Eén keer, twee keer. Dus als we alles bij elkaar optelden, kwamen we al heel ver. Die hebben we allemaal nog in de zonnetje gezet. Allemaal één voor één naar voren laten komen. Ze hebben ze een sheriff gegeven. We hebben dat Matten nog een keer uh, opgenoemd. Nou, die mannen waren. soms gewoon allemaal schitterend. Wow. Ja. Ja, uh, dat was voor mij eigenlijk de hoogtepunt van die namen te hebben. Maar ik las ook in het Grootbelang dat jullie ook voortaan uh, lessen geven. Cultureel erfgoed. Waarin wordt uitgelegd wat carnaval is en hoe het in ons dorp wordt gevierd. Aan zes Gorlese basisscholen. Wie, wie, wie doen dat bij jullie dan? Uh, doet dat de voorzitter? En, uh, nee, nee. Dat heb... zijn andere mensen. Die dat, dat, ja. dat zijn andere mensen. We hebben binnen. Onze stichting hebben wij diverse commissies, en, maar ook een geleding die genaamd De Nestors. En de Nestors is een geleding, dat uh, betekent de club van oude wijze mannen. Daar laten we de oude weg. Dus wij ook De op club op de van de wijze, wijze mannen. Joh, ja. en, maar die verzorgen op diverse scholen voor carnaval, in groep 8 uh, is dat, hè? vroeger heette ja. dat de zesde klas. ja, ja. ja. Verzorgen die les in cultureel erfgoed. Oftewel, die leggen precies uit wat carnaval inhoudt. Oh. En die, die jongens en meisjes die worden daar volledig enthousiast over carnaval. En dan roepen ze thuis van. Pap en mam, we gaan niet skiën, we gaan carnaval vieren. Nou, oh, als je dat voor elkaar kunt krijgen, als je daar uitlegt van ja, wat is nou carnaval, wat is nou een raad van elf, wat betekent nou een prins en waar komen die gebruiken vandaan, wat betekent alarf en al dat soort zaken. Als je dat daar uitlegt, dan begint dat te leven bij die jongeren. Nou, we doen dit nu al vier, vijf jaar denk ik ondertussen. En je bezoekt op deze manier dus alle, alle basisscholen. Ja, ja. Oh. Ja, of ze allemaal ja, zijn. Alles, ja, ja, ze allemaal, zijn ze allemaal, ja, ja. Dat, dat wist ik daar niet helemaal zeker, maar in ieder geval alle hoor ik niet. En bevalt dat er goed? Wordt u, hebben jullie ook een aandachtig gehoor zeg maar, Absoluut. Onder, onder de jeugd? Absoluut. Ja? Dus ze vinden het geweldig om dan, want op het einde van de uh, les, daar wordt een jongen uitgekozen en die wordt dan ook als prins aangekleed. Dus dan krijgt hij ja. zijn vlees, of oh, steek en, en, dat is leuk, ja. en mantel ja. en veren. En dan wordt ook uitgelegd... wat Steak betekenen op, die veren? Ja, en, ja, en wat betekent ja. nou die wietstok? En. en uh, Doordat je dat zo goed uitlegt aan, aan die jongeren, krijg je echt de beleving. Ja. En, uh, leuk. Dat ook inderdaad met vragen. gaan er ook prinsessenkarnaval komen? Nou ja. Nee. Nee. Ik niet ja, mijn dochter is een 19, schoolprinses gevangen. Uh, ja, dat klopt. Nou ja, goed, van, vanuit het verleden is het dus echt een mannending. Mannen nee. Inderdaad van elf. En uh, dat is echt een mannending. Maar je ziet inderdaad steeds meer dat vrouwen. Uh, daar ook zich in gaan mengen. Binnen onze stichting is nog steeds het, uh, het huishoudelijk reglement zo geregeld dat uh, de raad en de prins uh, alleen uit uh, mannen bestaan. Mm -hmm. Dat is ook bij de jeugd mm -hmm. nog. Maar, maar hoe wordt lang dat, dat gaat duren? Uh, krampachtig vasthouden aan een traditie of is dat iets wat ook echt leeft als? Uh, nou, dat... uh, zo doen we dat. Uh, het is wel iets van zo doen we dat en het is iets van een traditie, maar uh, ook binnen een stichting moeten we kijken naar de toekomst, hè, naar de volgende 44 nou. jaar. En daarin verwacht ik dat het wel een keer gaat veranderen. Ik kan je zeggen, de mannen moeten uitkijken, want je hebt namelijk twee soorten carnaval in Nederland. Het Rijnlands en het Burgondisch carnaval. Daar, ik heb het al goed bestudeerd, op Wikipedia. En, en wat blijkt dus nou, ook in het, in het uh, Burgondische carnaval, uh, nee ik zei het verkeerd, in het, in het Rijnlands carnaval komt ook het... Uh, de oude wijvenavonden komen daarin voor. Daar worden kroegen en straten bevolkt door verklede vrouwen. En die zijn dan gevaarlijk voor de mannen. Want die worden vernederd en weggejaagd. De stropdas wordt afgeknipt. De schoenveters worden, worden kapotgetrokken. Dus dat, uh, heb je het goed, goed gelezen dan? Is, ja, want die, ze zijn aardig ik toch? Vind die, de die, die, die oude wijven, want zo heet het dan, het oude wijvenbal. Oude wijvenbal ja. Wat ook in Goorlen een aantal jaren is gevierd. En nou niet meer? Nee, dat, daar. maar uh, nou, oh. <laughs> het, het, mooie, het mooie daarvan was, dat waren, dat waren dus verklede mannen. Ja, je hebt gelijk. Ja, nee, je hebt gelijk. Dat, dat zijn, nou. zijn verklede mannen. Ja, nee, klopt. En, en die verklede mannen, die waren zo verkleed, zodat ze niet door de vrouw herkend werden... Ja. Ja. Toch, carnaval of ja. festival. Hij is aardig op de hoogte. Hoor. Je bent een ja, terechte voorzitter. Hij, ja. uh, hij, hij weet waar hij het over heeft, Gerard. Ja, dan lullen nog niet vast. Maar als je bij drie koningen als koningin kunt winnen... dan moet je <laughs> toch bij carnaval ook prinses ja. kunnen worden, zou ik denken. Huh? See, ja, ik, de... ik had toch nog een belangrijke vraag, want tussen uh, de viering van het 45e jubileum, um, jullie gaan nog een, een, een tentoonstelling uh, maken ja. met het tonen van uh, carnavalsattributen uit de 44 jaren geschiedenis. Wat laat je dan zien? Want er is daar een, een beperkt aantal attributen wat je, zeg maar... Uh, als carnavalsclub kunt laten zien, een, een, de muts van een prins, de, de staf, wat voor dingen laat je dan zien. Maar ook waar mensen naar komen kijken. Kijk, als je, als je, als je puur naar, letterlijk naar het woord attribuut kijkt, dan zeg je van ja, dat zijn vijf attributen en daar herken je een prins aan. Mm -hmm. Maar 44 jaar stichting carnaval, dat betekent 44 jaar openbaar carnaval organiseren. En 44 jaar openbaar carnaval organiseren, dat betekent dat je bezig bent met, uh, met een opdracht organiseren. Dat betekent dat je naar uh, jeugdcarnaval organiseert. Dat je... ...bezoeken brengt bij verpleeghuizen en bij bijanhuizen. En dat zijn allerlei evenementen die je kunt laten zien... Hoe, zich dat heeft laten ...hoe dat zich heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren. Dus hoe ontwikkelt zich nou een opdracht? Uh, daar kun je ook een, een mooie uh, presentatie van geven. Stichting Commissie 44 jaar... ...of uh, zeg ik dat goed, ja? ja, ja. Commissie 44 jaar, ja, moet je het goed die zeggen? Het ja. die, die, die is daar helemaal ja. bezig en dat doen ze samen met de Nessers. ding vertel jij eens verder hoe jullie dat... In gedachten. Heel snel, want we zijn uh, snel, we, we, we het nou, zijn in ieder geval morgen. zo. We willen het in groepen gaan doen. Dus eerst ja. dan het eerste jaar tot de elf jaar. Dus we gaan met de verdrienes werken alle attributen ja, die we nog hebben. En die we, nog, we hebben ook nog een oproep gedaan aan de oud-prins, al dat ze thuis nog spullen hebben en oud-medewerkers van ons. We, we hebben die nog ooit toen ze prins waren hebben gekregen. Want ze krijgen ook wel eens een geschenk en dergelijke. We willen we allemaal te toon gaan stellen. Dat hebben we gewoon, in, ja, we, alles wat we in de loop der jaren eigenlijk hebben gehad we hebben gedaan hebben, dat hebben we dat kunnen laten zien. Dus, uh, ja. Jongens, bedankt. Jullie waren twee zeer enthousiaste vertegenwoordigers van de carnavalsclub in Goorlen. En ik denk dat ik het beste kan eindigen met uh, de 44 e dorpsprins van de Ballenvoeterschap. Die gaf erbij bij zijn installatie heel mooi aan. En dat geldt ook voor jullie. Uh, hij zei, carnaval zit niet in uw pexke, in uw pruik of boerenkiel. Je kunt er niet mee carnaval verkleed, want carnaval is het diep in uw ziel. Ja, zo is het. En uh, bij beide heren is het hier het geval. Mensen, bedankt. We gaan naar de muziek. Even kijken, ik heb meegebracht een cd van het mooiste van Lennart Nijg. En dat was de vaste tekstschrijver van uh, Boudewijn de Groot. En die heeft hier een prachtig lied geschreven en dat heet De Avond. Luister maar eens. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken. En te hopen dat je lichten doet.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 het gaat voor mij, maar ik geloof. Dit was hem, Boudewijn de Groot en de avond. We gaan naar het on andere onderwerp. En daarvoor zijn onze gasten, de wethouder de Heide en Marij de Groot Haan van CDA over de plaats van de kermis. En op twee achtereenvolgende dagen heeft de krant er aardig over volgestaan. Op donderdag 9 januari, kermis en centrum is favoriet, een grote foto erbij. Op de achter stond er een verzet tegen plek kermis in Gorle. Ik denk, zo, zo. Toen dacht ik zo van, waar maken ze zich toch eens hemelsnaar druk om? Even wat dingetjes zo wat van die one-liners. In het centrum is het natuurlijk veel gezelliger. Dan kun je nog een biertje pakken. De kermis moet natuurlijk weer naar het centrum. Het laatste jaar was het niet veel. Ik ga niet meer naar de kermis. Ik wil een terras en buizen bij de attracties. En dan laatste, het van Hogedorpen is prima. Het maakt mij niet zoveel uit waar de kermis staat. En toen, dacht, en toen dacht ik zo, Marije en Theo, ik loop daar rond op het, op het Oranjeplein. En het Oranjeplein is niet meer het Oranjeplein van vroeger. Daar stond op het grote plein de kermis. Het Oranjeplein is in twee gesplitst door een gigantisch appartementencomplex. Je kunt daar die fraaie kermis niet kwijt. Uh, hij staat nu op de Frankische driehoek van Hoge Dorreplein En ik vind hem daar fantastisch staan. Leg nou eens uit waarom je terug zou moeten naar het centrum. Ik vind het flauwekul. Cool. Dat is je persoonlijke mening, maar ik vind het flauwekul. Heerlijk. Um, uh, ja, je mag, Ja, je schoen schoentrek. Nou, wij, zoals je het in de krant hebt kunnen lezen, uh, wij waren eigenlijk zelfs ontdaan van ja. het persbericht van 18 december. Kermis blijft op het Hoge ja. Sinds Mensenheugnis is het in, de, uh, in het centrum uh, op het Oranjeplein gehouden. Ja. Het is alleszins waar dat je zegt het Oranjeplein is niet meer wat het is. Maar alle Goorlenaren die ik spreek, en dat zijn er ook niet zoveel natuurlijk, want ik ben ook maar beperkt. Iedereen verbaast zich erover dat de kermis op het Hogendorpplein zou blijven. Want wat zegt de politiek? Overigens, de locatie van de kermis is een collegebevoegdheid. Even voor de goede orde, hè. Dus dan mag het college bepalen. Maar binnen de kaders door de raad gegeven. En wat heeft de Goorlense raad gezegd? De activiteiten, het centrum van Goorlen... Moet bruisen. Het kloosterplein is voor de evenementen en moet bruisen. Nu heeft het centrum van, van Goorle dame bruift gewoon momenteel. Ook zonder de kermis. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar, en de enige reden dat dus ze een hoop hijs zou maken is het feit. En vond ik onhandig, niet handig van, van, van de gemeente. Uh, er was beloofd, hij komt terug op het... Op het uh, Oranjeplein, dat is beloofd. Er zou overleg zijn met Jan Boots, directeur van de Kerk. Nou, dit overleg is er niet geweest. En dan wordt de indruk gewekt, alsof het college een besluit heeft genomen, daar gaan we het doen. Had het wat, had het wat handiger aangepakt, lijkt mij dan zo. Uh, wat is mee heb van de Hark en, uh, Harg en de uh, ondernemers... Ja. En die uh, hebben ook met die heren van de kermisclub gesproken. Daar heb ik overigens, daar krijg je ook weer gelijk weer een brief. Uh. Uh, ik weet als mensen mopperen dat er niet overlegd is. Kijk, ik loop lang genoeg mee om te weten dat dat soms wel eens betrekkelijk is, die kritiek. Maar heb ik toch wel van de ondernemers begrepen? Dat is dan één aspect. Dat ze overleg met de gemeente hebben gehad, breed... En dat de gemeente zijn oren er niet naar liet hangen. Dat wil zeggen, de ondernemers willen echt graag terug naar het centrum. Privé zeg ik, ik woon in het centrum, ik zit niet te wachten op lawaai. Maar het is gewoon één kermis. één cultureel erfgoed, daar hebben we het net over, hè. Hoort gewoon in het centrum. Al is het alleen maar de vindbaarheid voor de gewone man... Het Dorpplein, daar zijn allerhande argumenten voor aangedragen die van technische aard zijn. Veiligheid, brandweer, politie, weet ik veel wat. Vindt prima. Ik vind het ook een hele aardige ruimte. Uh, het is een aardige die, ruimte. Je, je, je, je kunt, je kunt een beetje uitbouwen richting Naaikens. Ja, je kunt het uitbouwen, dus... Bernard. Maar een gewone, gewoon mens die uh, zegt waar is de kermis in Golen, gaat naar het centrum. Maar, maar kunnen we gewoon niet bij het begin beginnen? Toen het verplaatst is, is toen het aantal bezoekers drastisch ingezakt... of maakt dat eigenlijk niks uit? Het aantal bezoekers is niet ingezakt, begreep ik. Maar je hebt types kermis. En nou hadden ondernemers die dolgraag naar het centrum terug willen... hadden het idee, wat zij zouden prefereren... maar dat moet dan beter uitgezocht worden... dat je zegt, het kloosterplein is een wat rustiger, klassieker stukje... En dan heb je een doorloop naar het Oranjeplein... ...waar dan wat wilder en hoger. En dan heb je een nou, ander type zou ik een publiek. een doen, maar goed. Een oh ja, maar het is net waar je woont. Maar goed, uh, maar er zijn allerhande varianten mogelijk. Maar laat ik zo zeggen... Uh, ...de combinatie bijvoorbeeld van kermis... Met podia van de lokale ondernemers. De ondernemers, lokaal, heb ik begrepen. Krijgen geen poot aan de grond. Dan denk ik, we zitten te miepen dat we hier in het centrum van alles moeten. Laat die mensen podia, terrassen, frieten verkopen, kippen verkopen. Laat het allemaal lokaal doen. Dus ik zie niet in waarom dat naar een buitenwijk moet. Overstaat er ook nog ergens een argument dat er ook minder mensen zijn. Nou, ik weet niet of u daar wel eens komt, maar daar staat me toch een groot blok met een appartementengebouw waar ook uh, mensen wonen. Het zijn wel oude mensen, maar het blijft toch mensen. Ja, maar mens. dat staat keurig aan de kant. Ik bedoel, daar is ruimte voor Maakt een kermis. Het maar, laat je Marij, het jij hebt met verbazing en irritatie, heb ja. je dat, dat, dat besluit zeg maar uh, tot jou genomen. En je zegt de argumentatie is puur technocratisch technocratisch en zakelijk. Ja. Past daar mis mee? Nou, laat ik zo zeggen. Uh, daar kun je inderdaad voor kiezen. Ja. Alleen, hier zit nou een emotionele component aan, waarvan je zegt ik heb de, wij hebben heel keurig de stukken gekregen van het college. Uh, zoals dat hoort in de wet openbaarheid bestuur. En daar staat ook niet voor niks aangetekend dat de helft van de wethouders ook tegen dit voorstel was. Mm -hmm. Daar staat een ...partij-argumenten in schema's. Zojuist zei ik iets over... ...veel tekst wordt achterdochtig. Nou, de hoeveelheid tekst... ...die gespendeerd is aan dit onderwerp... ...had ik persoonlijk... ...ook iets korter gedaan. Er is een beslisschema... ...een sterkte-zwakte-analyse... ...met kleurtjes gemaakt... Waar inderdaad iedere handige type zegt. Oh je hebt leuk gedaan. Waar een subjectieve waarde oordelen. Het lijkt dat er minder mensen kunnen. Wij denken. Dus er zit heel veel boterzachte argumentatie bij. Kern is. Het oh ja dat staat ook in het stuk. Dat is ook zo grappig. De Goorlose gemeenschap. Die maakt het niet uit. Want die heeft niet gepiept. Dus dat is ook zoiets. Het, dus de mening van het volk. Die wordt genoemd in het collegestuk, Maar het volk. Heeft niet gepiept, dus die zal het er wel mee eens zijn. Maar het volk gaat zomaar niet piepen. Ja. Ja. Ik geloof dat het nu toch tijd is om van de wethouder te horen. Ja, want, die ja. Ja, want wet, ik zie de wethouder denken, want lul maar door. Dan zitten we zo tegen acht uur aan en dan heb ik niks hoeven te zeggen. Theo, licht eens even toe. Nee, want, hoor, ik, maar uh... ik wil ik, ik, ik één ding even kwijt. Jij zegt maar we hebben twee evenementenpleinen in gehoord. Het klooster en het oranjeplein. Dat is niet waar. Het oranjeplein is geen evenementenplein meer. Dat is niet meer sinds dat die nieuwbouwer, die, die, die, dat app appartement opgekomen ja, ja, ja, ja, ja. is. Nee, Ons kloosterplein het is het evenementenplein. En ik zou zeggen, en het uh, hoge Dorplein ...kan een aardig evenementenplein... ...CQ Kermisplein worden. Tejo, handhaven. Ter plekke besluit je dat de Hoogendorplein... ...wel een evenementenplein nee, is en de be, je plein niet. Wij hebben in een college... De wij we, de wij hebben de college ...afgesproken dat... Uh, ...de evenementen vinden plaats... ...op het... Uh, uh, Kloosterplein en op het Oranjeplein. En het Verhoogdorpplein is in principe... geen evenementplein behalve de kermis. Mm. Dat hebben we, elkaar, hebben we met elkaar... Hebben we met elkaar afgesproken. <laughs> uh, met betrekking tot... En, en dat vind ik dan een ja. beetje jammer... dat, dat uh, er uh, een paar dingen worden uh, uh, gehaald... van technocratisch. We hebben natuurlijk we hebben gekeken van... Uh, waar moet het komen? Hè? En we weten dat het heel lang... Uh, op het Oranjeplein heeft gestaan... En als je het, uh, en ik ben zelf, uh, dat is raar, ik ben zelf een van de eerste die in 2010 al gezegd heb in het college. Waarom komt het oranjeplein niet terug op het uh, uh, de kermis niet terug op oranjeplein? Mm -hmm. Omdat er in 2004 toen bij de verbouwing, is gezegd, we gaan die kermis tijdelijk verplaatsen. En ik vind dat u nu langzaam een besluit moet nemen waar gaan we onze kermis nu positioneren. Ja. Nou, we hebben dat. Uh, uh, uh, met de, uh, toen, met de toenmalige uh, SDG-overleg. Dat is uh, de ondernemersvereniging in het centrum. En die zei, alsjeblieft, laat die kermis op een kijk, En dan gaat er iets raars beginnen. Toen kregen wij in 2011, hebben opnieuw vastgesteld. Waar moet die kermis komen? Hè, want we hadden nog steeds geen duidelijk beeld. En toen hebben we een college afgesproken. Laten we dat nog eens onderzoeken. Waar die nou moet gaan komen. En dat hebben we gemeld. ...toen aan een nieuwe ondernemersclub... Die heet, ...nu heet die of SDG, heet of de Zorg... ...en ze zei de zorg... ...nou, wij zijn ook wel geïnteresseerd wat, wat er uitkomt... ...en als het enigszins kan... ...dan zouden we hem graag willen dat hij terug zou komen op het Oranjeplein. Dat hebben we tot ons genomen. We hebben laten onderzoeken nu... Mm -hmm. uh, ...daarbij, en dat vind ik dan jammer... ...dat het op deze wijze dan even gezegd wordt... ...we hebben daarbij nauwkeurig... ...de Harg en uh, de voorzitter van uh, Zorg bij betrokken... Mm -hmm. Uh, die hebben zelf uh, in een tussenrapportage aan ons gemeld. Het is lastiger dan we dachten, want we hadden een paar uitgangspunten. En een van die uitgangspunten is, wij willen een gelijk, gelijk, gelijk, ongeveer gelijk grote aan kermis. Ja. Als je dat als uitgangspunt neemt, dan wordt het lastig. Ja. Want dat betekent dus dat je bepaalde grote attracties, zoals een booster... die ja. kan dat niet meer hier in het centrum komen. Dat lukt bijna niet. Ja. De afstanden die we dan hebben met lantaarnpalen en bomen... Ja, ja. dat is allemaal uitge, uitgezocht, dat lukt niet. Nou, alles overwegend. En nou zeg nu, uh, uh, ik heb kort nog even gesproken met een bekende uh, horeca uh, uitbater hier op het centrum die zegt van mij moet hij daar niet komen. Uh, ik heb net ook gesproken met de voorzitter. Hij moet dat niet komen? Nee, op ik het heb baring, baring, op het oranje plein. Hoe komen. staat er dan de zorg? Is hij lid van de zorg? Hij is lid van de zorg. Wow. Dan heb ik net gesproken met de voorzitter van de stichting centrum en die zegt voor mij hoeft hij niet komen, want dat betekent dat ik tien dagen lang drie parkeerplaatsen vol zet en mijn mensen kunnen dan niet meer bij me komen. Ja, maar niet de centrummanager. Dat was de voorzitter van de WIS. Van de Wat wonderlijk. Ja, dat is even aardig. Ik zeg het ja. maar even: dat ook daarin is niet een gelijkwaardig. Want ik de meeste ondernemers van. zeggen: mm -hmm. Alsjeblieft, het kan toch niet waar zijn dat tien dagen lang de mensen met hun auto's niet bij mijn, uh, bij mijn winkel kunnen komen. Is dus in Tilburg ook zo? Maar, heb, maar het thema, heb je dan. Om... Ja, maar, klaar, maar, maar, maar, maar ik ga nog maar, even terug naar ja? de belangrijkste uh, punten: Wij hebben gekeken naar de veiligheid. Ja. En in de vier situaties die we hebben... Hè, dat is de situatie... Uh, uh, ik heb de tekening bij nog niet. In de vier situaties die we bekeken hebben... We, wordt door de politie en door de brandweer... geadviseerd om het daar niet te houden... omdat ze dan de veiligheid niet kunnen waarborgen. Ik hmm. vind als overheid dat je in ieder geval moet kijken... naar de veiligheid voor je mensen. En de wettelijke... Uh, uh, Bepaling is dat je binnen 40 meter van iets met een ambulance of met een brandweerwagen moet en met een politiewagen moet kunnen komen. Dat kunnen we in die drie nieuwe situaties. Dat is, en ik ga nu, ik moet nu even geloven wat specialist thema zeggen, uh -huh. dan zeggen zij... en dat staat ook in de stuk, dat heeft u kunnen lezen... dan kunnen ze dat niet garanderen. Uh -huh. Nou, als je dat bij elkaar neemt... je kijkt naar de bereikbaarheid voor uh, uh, uh, de, de parkeren... je kijkt naar uh, het geluidsoverlast dan... want je moet ook wettelijk... moet je zes meter, minimaal zes meter uit de woonomgeving blijven... Uh -huh. van, uh, met, met, je, met je attracties van uh, gebouwen en van woningen... dan lukt het niet om een verzoenlijke, att attractieve kermis daar neer te zetten. Daar kom je tot ja. 28, maar, maar, maar jullie, maar jullie tot 30. Hebben, ja. Maar jullie hebben geen contact gezocht met die, met die Jan Boots, die directeur van, van die geen, kermisbond. Dat is het enige wat u mij zou kunnen uh, uh, aanrekenen. Ik heb contact gezocht. Want wij, u weet, wij werken met 41 kermisexploitanten, ja. ja. waarvan een stuk of 30... Uh, een soort uh, uh, uh, vaste, uh, vaste uh, uh, kramen zijn die ook ieder jaar graag terug willen komen. Ja. Ik en daar heb ik een gesprekspartner, een, een, een dat is in dit geval de oliebollenkraan, want die regelt het dan alles. Hè. Als, ik, als, als er iets is in het uh, met de kermis, dan kan ik naar de oliebollenkraan. En die man die regelt het allemaal voor mij, hè, dat ze dat het allemaal voor mekaar komt. Die heeft tegen ons gezegd: Wij willen graag op het oranjeplan blijven. Dat vandaar vanuit die. Uh, optie, heb ik niet meer gekeken naar uh, de afspraak in 2004, mm -hmm. dat mocht er een, een beweging moeten komen uh, richting terug naar het centrum, dat we dan even zouden overleggen met de kerrigatom. Dat, dat moet ik zeggen, dat hebben wij niet gedaan. Ik dacht dat het voldoende was om met deze gesprekspartner, die de spreekbaar is van die 41 uh, exploitanten, dat daarmee de zaak voldoende gekeurd zouden nou, hebben. Betekent het dan dat het een gelopen race is? Gaan jullie alsnog contact zoeken met deze Jan Boos? Want die man spreekt hier echt uit, althans ik, maar ik goed, ik, ik zie het hier gewoon vanuit de kant, hoor, zo van uh, er is geen overleg geweest. hij nee, zit veel liever in het centrum. Nee, Want, nou, maar dat dan is... moet je toch even tot elkaar die zien brief te komen. Die heb ik overigens ook van uh, meneer uh, Van de Karpert gekregen. Ja. Nee, dat, klopt. Uh, dat van, klopt. is de nieuwe die... man van zorg, hè? Ja, dat is de voorzitter, de voorzitter van de zorg. Ja. Van zorg. Overkoekende... Henk van Boksel is van de andere club, hè? Henk, voor, Henk van Boksel is voorzitter van de Harder. Ja dus maar is, dus maar, is niet, maar is niet de respectspartner voor de gemeente, want nee, nee. dat is uh, de man van de commanderie. Uh, van en waarom zegt die man van de chef commanderie, Cornet van Roesel? Ja. Ja. Chef Roesel. Chef van Nee, maar chef die zegt, ja, ja. Maar nee, waarom horen wij dan totaal andere geluiden? Uh, u, de wethouder, ik ben ervan overtuigd dat u dat met een zeer integere insteek doet. Maar het is een ongelooflijk technisch bureaucratisch besluit. Nee. Als nee. ik de geluiden hoor van de ondernemers die wij spreken, als u naar de, de kermisexpertanten, want het, bijvoorbeeld wat u zegt het aspect van de veiligheid, ja. dan denk ik, nou, optimaal is inderdaad iedereen heeft een AED aan zijn voordeur hangen, die heeft een rookmelder, een brandmelder en de boot naast de brandweer. Ja. Ja. Dat kan dus niet. Dan overdrijf je een een ik dan overdrijf. Dan, dan ik ik overdrijf. Ik overdrijf. Gelijk in geven dat dat het niet Terrieel is wat je nu zegt. Nee, maar laten we zo zeggen. Dat we dat zo we zeggen. We hoe doet de Tilburgse kermis dat? Als je, kijkt naar, de, als je de kijkt naar de breedtes die ze hebben, dan moet je maar eens gaan kijken. Dan zult u altijd een breedte zien van bijna 6 meter tussen de kermisstands in. Dat kunnen wij hier niet in de situaties, in de vier teken die we maken, hmm. kunnen wij het niet Hoe doen kleine dorpen als het in het centrum is? Ik, bedoel, je ik moet heb respect dat er, dat voor die criteria. Je moet dan zorgen dat je binnen een, binnen, bij, ja. bij iedere situatie, dat je binnen 40 meter met je EHBO-wagen, in brandweer, je en als ik komen. uw stukken goed gelezen heb, dan wordt het... Afgeraden. Het is een advies. Het is een voorschrift. Maar je bent bestuur, dus je openbaar bestuurder. Dus een Een openbaar bestuurder je een openbaar moet bestuurder. Voor gewogen beslissingen nemen in het ja, algemeen belang. Maar als ik geadviseerd word. Het, voor... het gaat toch niet zo over maar, dat politie hier beslissingen neemt ja. voor het gemeentebestuur? Nee, maar je, je moet wel je moet als, als, als mensen, die daarvoor, als er mensen die daarvoor kennis en kunde hebben. die jou adviseren daarin. Dan moet je niet eigenwijs zijn. Als openbaar bestuurder, want mocht er wat gebeuren. Wie is dan de, de, de kop ja, ja, en dan ben je. En, dan, dat en, en, het zou, en ik moet eerlijk zeggen, het zou niet mijn kleinkind moeten zijn die daar iets gebeurt en dat niet meer te redden is. Maar omdat wij namelijk even, niet de maatregelen hebben. Even, even terug naar de, naar, naar de realiteit. Jullie dienen op 4 februari emotie... in, althans het CDA. Dus, dus het, is, het is nog geen gelopen race. Er kan dus nog van alles. Het... De democratie. Kijk, ik zeg net, het is een, een bevoegdheid van het college. Oh, Oké. Okay. Maar als het college duidelijk niet handelt. Binnen de kaders die de raad ze meegeeft, dan hebben ze een probleem. Dus de gemeenteraad kan straks zeggen op 4 februari, geacht college, wij gaan hier niet mee akkoord. Dat kunnen wij zeggen. Hij moet terug richting, richting uh, centrum, dat zou kunnen. Ja. Dat zou de uitkomst kunnen zijn. Ja, maar dan is het college, formeel is het een collegebevoegdheid, hè? waar of niet, ik jok niet. Maar als het is behoefte om te zeggen: ik leg dan dit advies van de raad naast mij neer. Ja, dan kan de raad heel ja, boos. Omdat het bevoegdheid is van, is het van... wel ja. heel zwaar. Ja, ja. Maar laten we zo zeggen: het halve college heeft al tegen dit voorstel gestemd. Dat, dat, dat is... wil zeggen maar, dat het niet zo'n onzin is. U, moet u moet, ik vind dat het niet correct is wat u zegt, want het college, de, alle, collegeleden, alle, collegeleden, alle collegeleden, staan unaniem achter de standpunten van het college. Ja, want het heet integraal bestuur. Juist. Ja, dat ik zeggen, maar ik zeg het maar even. Maar mag ik even nog een vraag uh, proberen te stellen? Als ik het goed begrijp. Zegt het college dat in feite het alternatief is van terugkomen naar het centrum, een kleinere kermis. Ja. ja. Is het CDA bereid die consequentie te dragen? Ja, natuurlijk. We, we dus gewoon een geen, kleinere cent, een kleinere, we we Geen biertent. Geen enorme, nee. Geef nou eens een creatieve mogelijkheden aan de ondernemers. Uh, we hoeven geen hogati, zo heetten die dingen in Tilburg, grote woeste uh, lawaai dingen. Doe een kermis op Goorlense schaal. En als het niet gaat met grote nee joh, zware dingen. Een kermis is een kermis. Wel een hoog gaat Wel ja. lekker lawaai-dingen. En wel wat Theo oh, zegt oh, een oh, booster zonder oh, Heerlijk is dat. De kermis onderwijs. in Rio. Zetten we daar een, een, een draaiding neer wat geen mens in zit? Nee, dus je kunt daar wel dat degelijk... De dat is niet eerlijk, want de kermis in Riel... Daar betalen de, uh, de, de, de, de exploitanten niets, omdat ze anders niet komen. Ja, daar moet 12.000 12 euro bij betalen. En de gemeente moet dan bijbetalen. De gemeente betaalt 12.000 ah, euro voor de kermis gelukkig in Riel. dan dan uit de kermis van Riel. Uh, dus de Goorlase kermis... ...betaalt de kermis in Riel? Ja. Dat is niet erg, want dat we zijn u. één gemeente. Dat heb je al een aantal jaren. Ja, dat is zo. Maar om nou te zeggen... Uh, ...de kermis moet net zo groot... ...in het verleden nee, ik... op de Oranjeplein waren er ook 35 attracties... Ah, ...en nu ik, moet het er meer. Het, het is een vrij hard standpunt, begrijp ik... ...wat, wat het nee, college heeft ingenomen. Uh, het was een collegebesluit... Ja. De college, ...en we zitten met de aanbesteding... ...de aanbesteding is de deur uit... Ja. Dus dat betekent dat als we nu een motie krijgen, prima. Maar dan moeten we de hele boel stopzetten. En met het risico dat er dit jaar geen kermis komt. Ja, dan krijg je, dat, wil, dus. dat wil het CDA nee, niet voor en zijn dit argument dus, dus, dus, dus, zal, dus zal de motie moeten luiden, beste college. Wilt u opnieuw kijken naar 2015, waar die ja. moet komen te staan? Nou, meneer Robben, dat wil ik even zeggen. Ja, dat is de reden waarom dan we zo een vroeg hebben we een aan de bel minuut. gerinkeld hebben. Want ik, ik weet hoe het werkt. In het stuk staat, we moeten in december gaan aanbesteden. doet Tilburg nog helemaal niet. Maar wij zijn vroeg. En toen heb ik gezegd, daarom heb ik het in de publiciteit gebracht. Omdat het college dan wist dat ze even de brief in het laadje moesten leggen. Of bijstellen. Uh, dit is natuurlijk laat. We spreken af dat, uh, dat, dat, dat we hier het en laatste woord nog gezegd. niet over gezegd hebben. Jullie komen nog een keer terug om hier eens uitgebreid over te bakken zo. So, uh, uh, uh, dit was Golse Kringen. We bedanken onze gasten uiteraard. Edwin de Kok en Dennis van Os en uh, Theo van der Rijden en Marij de Groot Haan voor het deel aan het gesprek en voor de technische ondersteuning. Onze Stefan. Golse Kringen wordt herhaald. Bla bla bla. Ook via internet. Ik dank alle luisteraars uh, voor het luisteren naar deze uitzending en graag weer tot volgende week.